En David Ach u Heer naar mijn gebed, geschrij een goede zaak te horen, vermoei me met geen bedrog, uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet, vergun me dan mijn klacht ontvouwen, laat voor uw heilig aangezicht mijn rechtgesteld zijn in het licht uw oog de billigheid aanschouwen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat een voet niet uit zou glijden. Wil mij voor wat struikelen bevrijden en gaat me met uw heilig voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, opdat o God mij altijd red. Hij luisterde dan naar mijn gebed en naar uw oren tot ik lachte. We noemden u bij psalm 17 en daarvan het eerste en derde vers.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 ...geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft om de pompjes Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen werd er opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten te terecht aan God almachtige vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der Heiligen, vergeving der zonde, wederopstanders plezers en in eeuwig leven. We hadden u genoemd te lezen met deze 6 en daarvan de eerste 24 versen. Heb acht dat uw aalmoes niet doet voor de mensen om wanneer gezien te worden. Anders heb je geen loon dat uw vader die in de hemel is. Wanneer je de aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, geleiden geveilden. In de synagoge en op de straten doen. Opdat ze van de mensen geëerd mogen worden. Voor waar zeg ik u, ze hebben een loon weg. Maar als gij aanmoes doet, zo laat uw linkerhand nu weten wat uw rechter doet, al dat uw aanmoes in het verborgen zij. En uw vader die het in het verborgen ziet, die zal het u het openbaar vergelden. En meneer gebed, ze zullen niet zijn gelijk te gevijzen, want die plegen in de synagoge en op de hoeken van de straten staande te bidden, al dat ze wat een mensen mogen zien worden, Voorwaar ik zeg u dat ze een loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw vader, die dit verborgen is. En uw vader, die dit verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zijn nemen... Dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij benodigt hebt eer gij en bid. Gij dan bid al dus, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koning komen, uw welgeschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Ons daders brood, geef ons heden. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeken, maar verlost ons van een boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Want enige u de mens hun misdaden vergeeft. Zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien je de mens hun misdaden niet vergeeft, zo zal ik uw Vader uw misdaden niet vergeven. En wanneer je vast toont een droef gezicht, gelijk de gewijzen, want ze smaak hun aangezichten, omdat ze met de mensen mogen zien worden als ze vasten, voor waar ik zeg u dat ze een loon weg hebben. Maar gij als gevast, het uw hoofd en was uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als gevast, maar van uw vader die in het verborgen is. En uw vader die het in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Vergader u geen schat op de aarde, waar ze de mod en de roest verderven, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar we gaan uw schatten in de hemel. Waar ze nog mot. Nog roest verderft, En waar de dieven niet doorgraven, noch Nog stelen. Want waar uw schat is. Daar zal ook uw hart zijn. De is lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is. Zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is. zal uw gehele lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in hem is duisternis is hoe groot zal het duisternis zelf zijn niemand kan twee heren dienen of hij zal de ene haten en de andere lief hebben of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten gij kunt niet God dienen en de Mammon. tot zover onze hulp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 Amen. Genade, ware en vrede worden U lieden bij den aanvang geschonken en bij den voetgang rijkelijke vermenigvuldigd. Van God, den Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Door de werkingen van God, den Heiligen Geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijke bed. En dat u daartoe, o oh God van hemel en van aarde, ons vervullen met eerbied. En ons zacht, voor u hoog en heiligen En vlekkel onze majesteit en gij die terrein van ogen zijt, dan dat gij het kwade zult kunnen aan en nogthans op grond van uw woord, en getuigenis geleerd heeft, en door ervaring het bevestigt, en door de heilige geest in het hart brengt, dat op grond van Christus offert, ...den toegang geopend is tot den troon der genade. Waarvan de apostel in uw woord getuigt, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade. Opdat wij ware matigheid zouden verkrijgen en genade zouden vinden. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. En dat toegang tot een troon der genade. Leert uw woord en de ervaring bevestigen. En van uw erfdeel dat die genade open is. En een toegang open is door het gebed. O gezegende majesteit. Wij zijn aan de avond van deze dag, die Gij u afgezonderd heeft voor U en Uw dienst en ons nog geschonken hebt, dat we ons andere maal onderwinden om te naderen tot Uw genade troon. Ach Heren, onze nietigheid, Uw grootheid. Onze zondigheid, uw reinheid. O, wat zijn we wonderlijk omlaag gedaan. En gij kracht uw vlekkeloze heiligheid. En geen gemeenschap kan hebben met de zonde. En, en, en al wanneer dat hij dat grote gebed doet. Zegt, er is niemand die niet zondig. O, nog in het bloed des verbonds, heb u een plaats des gebeds gegeven, dat we in het openbaar u nog mogen aanroepen, en inroepen en nog de vrijheid hebben, om het te doen zoals het in ons hart is, om van u te bidden om een zegen over dit ons zijn. Waar we al te samen al bedervers zijn, al te samen van nature vijanden zijn, al te samen van nature weglopers zijn. Ach heren, dat gij door uw geest ons hart bezet, om wederkerende te zijn, waar gij van getuigd keert weder. Gij afkerige kinderen en ik zal uw afkeringen genezen. Ach als een vader zijn kinderen terugroept die afkerig en wat is afkerig te zijn? Afkerig en zijn we van iets dat stinkt, van iets dat erg vuil is, van iets dat walgelijk is. En ach, en nou zegt U afkeringen, of dat Gij voor ons, als we allegelijk zijn, dat we met de zanden, met de wereld, met ons vlees, met ons gedachten, met onze woorden, met onze werken, bewezen hebben ons verbond, zoveel, Adam Uw scheidbrief gegeven te hebben, om nooit, maar dan ook nooit meer terug te keren. Als het u niet behecht had om door uw geest wederbarend en vernieuwend te werken. Al dat het waar zou worden ziet, hier zijn wij. Wij komen tot u want gij zijt de Heer en onze God. Te vergees verwacht men het van de heuvelen en van de bergen waar ze het altaren en er afgolden hulden. Oor waarin God is Israël zijn. Ach, en mag dat levendig in onze zielen indrukken. Al dat we tot u komen dezelfde zijn. En van u afbidden dat het u behagen en believen met uw genade. En geest nog onder ons te zijn in deze beroerde tijden. In deze benauwde tijden waren er zo weinig zijn die het er benauwd mee hebben. In deze verscheurde kerk waren er zo weinig zijn die een verscheurd hart hebben over de breuk van de kerk. O, de onbekeerlijkheid wegen zich openbaart en de verharding des harten doorgaat. Ach, hier Gij ga je water toch voor wie gereed. De koperen deuren weken en die ijzeren grendelen deed in duizend stukken breken. Want al is het dan we de waarheid nog beleid en toegedaan zijn. Maar we moeten door de waarheid vrijgemaakt worden. En dat u tot de kracht van de waarheid in onze harten brengt. Al dat de buigen zelf onder het gezag uur getuigen En aan verder onze vloek doodstaat. Onze verlorenheid, onze zonde, schuld en schande. Om vernederd en vertederd en verotmoedigd te mogen worden onder uw kracht te gaan. Opdat dat op onze lippen is wat in ons hart is. Opdat dat we u niet vleien met woorden die in wezen maar leugens zijn. Maar in oprechtheid des harten tot u komende zouden zijn, dat u daartoe ons zowel in spreken als in horen genadiglijk zult willen schenken van uw geest, die een dierbare geest die uitgaande is van u den vader en den zoon, en die zandaren komt te trekken zelfs in haar wit met onuitsprekelijke zuchtingen. De geest der genade en der gebeten, dat er een rouwklagen geboren zal worden over de zonde en onreinheid onze zielen. En dat we leren kennen dat in die dagen een fontein geopend is tegen de zonde en onreinheid van de huizen Davids en de inwoners van Jeruzalem. En wil u zulks nog onder ons werken? En waar het gevracht mocht zijn versterken. Opdat en er nog toegebracht zouden worden. Tot de gemeente die zeilig werden. En dan een nog zijn zouden die door u tot u bekeerd zouden worden. En in zoverre dat hem er die gevonden werden. Zoals gij alle dingen kent. Naakt en bloot alles voor u is. Eerig gij mocht nog genade schenken al dat ze niet zouden kunnen rusten voordat en al eerst ze hebben leren kennen de vrijwerkende kracht door uw dierpaarvloed in de verlossing van al haar zonden, in de verzoening van haar overtredingen en vergeving te leren kennen van al hun overtredingen. Ach, dat legt toch verklaard in het hart van den oprechten, Ere zou u daartoe ook uw woord in dit avontuur nog willen heilige zegen en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. Opdat de vrucht van de bediening mocht wezen, de verheerlijking van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. En heb u die genade verheerlijk met mee te weten voor eigen hart en leven... Och, het openbaart zich dikwijls nog dat we biddeloos zijn. En waar we biddeloos zijn, daar is de liefde aan het verflauwen. Want gebed en liefde gaat altijd samen. En geloof en liefde gaan samen. En het gebed is het ademtocht der zielen. O oh, God, wat zijn we dikwijls koud. Afzwerven en omzwervende. En al is het dan wat nog dondikkels vorm zouden zijn. Ach, als u toch niet gaf door uw lieve geest, die geest der genade en der gebeten, wat zou er van ons komen? Als u zelf de nood niet op kwam te binden, terwijl we toch verantwoordelijk zijn, dat alle goede gaven en volmaakte giften, afdalende zijn voor u den Vader, de lichten van boven. Schik en richt daartoe onze harten. opdat dat er nog eens geestelijke eh, opvloei en brandende liefde en zich zo openbare tot u. En tot onze naasten, om ook voor onze naasten het welzijn te zoeken. Wil u daartoe ons genade schenken en bevelen mede bij u aan. Wat wettelijk verhinderd is, wat in de ziekenhuizen zich bevindt, ook die ons van deze plaats afvoeren. Gij mocht ze nog genadigelijk gedenken, ook die in de ziekenhuizen de verkeer hebben. Gij weet met welk doel in zonderheid ook die moeder, die dan geholpen is geworden, maar van een dood kind verlost is hierin. Ach, en mocht ze nog genadigelijk gedenken naar het vrije van uw welbehegen. Hop dat als in verwachting was, is verwijderd mocht worden in deze verwachting beschermd te worden. En teleurgesteld maar dat gij door uw geest nou eens een verwachting zouden. Een blijde verwachting waarvan de kerk getuigd heeft blijft en heren verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn vaard verwoord. Wil u nog gedenken wat zwanger is? En wat gebeurd zou hebben oude van dagen? Weten we wezen of weten we naast eenzamen en verlaten heere gedenk ze nog enig goede. En in zover uw erin betrokken is ons. Een schenkste onderwerping. Aan uw goddelijke leiding. willen zij ziel nog gedenken over de lengte en breedte der aarde. En waar ze zich op mochten bevinden in al de banden strijd. verzoeking en beproeving. En wat tot uw gedachten in uw woord gepredigd wordt. Dat de bezuilde cijfer geluid mocht geven. En dat de vrucht mocht zijn onder Jood en heidendom. En op de zendingsvelden de inkorting van het rijk des duivels. En de uitbreiding van uw koninkrijk. Wel voorts nog gedenken ons diep verzonken land. Verzinkend volk en verscheurde kerk. In uw toren des ontfermens ook. In zover er nog zij die militaire dienst zijn. En waarvan we soms horen wat of daar ook werkend is. O God, waar zal alles einde. Ach, dat u bewaren voor openbare zonde En geven genade een bekering Om verlost te worden van de dadelijk en de zonde. En wel als zo nog uw koninkrijk uitbreiden. Werf het rijk des duivels. En de troon van het beest omver. Die allerwege zich openbaart. Al is het dat het een lams aangezicht zou hebben. Maar het beest uit een afgrond dat alles zoekt te verleiden. O start de stoel van het beest nog neder. En dat uw koninklijke heerschappij de nog openbare. O dierbare Emmanuel dat u nog bewijzen. Koning van uw kerk te zijn een uw christen gemeente wil ook uw woord nog zegen ontsluiten voor ons hart, en ons hart voor uw woord ons nog horen, en verhorende, om uw grote naams, om Jezus willen, amen. wanneer we straks met aandacht geluisterd hebben of gezongen hebben dan vinden we waar we vanmorgen over gesproken hebben een oprechte bidden wanneer we hier vinden het behaag u hier naar mijn gebed geschrij in goede zaak te horen ik vermoei met geen bedrag uw oren. We zeiden een oprechte bidden. Dat heeft mijn lippen niet besmet. Bedrog. Wat heeft deze man leren kennen? Ach, die is wel gereinigd van zijn bedriegelijke en gelistige harten. Niet alleen, maar die had het ook leren kennen. waar en bedriegelijk of dat zijn hart was. En... Uh, waar hij nu zegt dat hij uh, Gods oren niet vermoeit uh, met bedrog. Maar dat hij zijn klacht voor God wens uit te storten. We hebben straks u laten lezen uit het Evangelie van Mar Matthäus. En daar vinden we in het zesde versel. Uh, maar als, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. En sluit de deuren achter u toe. En mijn hoorden, hier vinden we oprechte bidden die de eenzaamheid zoekt. En we hebben in het morgen stilgestaan eh, dat de eenzaamheid voor een oprechte bidden soms de geliefde plaats is zijn. Wanneer je staat om de deuren te sluiten, dat wil niet zeggen dat men die deuren op slot moet doen. Het ziet een hoofdzaak op afzondering. Eenzaamheid. En om wat daar te doen, wel, mijn ruggers, als we geen bedrog en met geen bedrog onze lippen besmetten, maar ons hart eerlijk en open is voor God, om daar onze klacht uit te storten. En waarover dat die klacht gaat, Gaan we het aanzien over spreken. Maar in hoofdzaak gaat het wel over zielsklachten. En het kan ook wezen van beroering, aanvechting en bestrijding. Een opmerkelijke zaak en dat we dan hier vinden, sluit de deuren achter u toe. En, en de en daar de deuren gesloten de bidt uw vader die in het verborgen is, in de eenzaamheid is, en mijn heugd is voor de oprechte, daar kunnen ze alles tegen den Heeren zeggen, of dat zij vlak bij hem zijn, en hij vlak bij haar is. En waarin bestaat dan die oprechtheid wel? Als het gaat over de zonde om die eerlijk voor God te beleiden. Niets te bedekken. God is niet te vlaaien. En God is niet te bedriegen. Malkander kunnen we nog bedriegen. Maar God is niet te bedriegen. Tegen elkander kunnen we nog liegen. Maar als we oprecht gemaakt worden. Ach we vinden nog. Dat God zelfs spreekt over binnenste liegen. Maar mijn houders hier vinden we er eentje. Die zijn klacht voor God uitstort. En als ze dan zeggen om eerlijk en open tegen God te zeggen. Wie we zijn. En om wat we tegen geen mens zouden durven zeggen. De man tegen de vrouw niet. De vrouw tegen de man niet. De kinderen tegen de ouders niet of de ouders niet tegen de kinderen. Omdat in het verborgen met gesloten deuren, dat wil zeggen afgezonderd in de eenzaamheid, om dat tegen God te zeggen. Ja. O mijn houders, eh, dan is het bij tijden als dat mag gebeuren, een vertrekking eh, dat men voor geen duizend werelden zou willen missen. Maar het waar weten. En daar gaat het er niet over. En ik zocht zo de eenzaamheid. En ik mocht zo bidden. Nee, mijn rudders. En daar is een oprechte zondaar. Die zijn klacht aan God bekend maakt. En dan vinden we hier. Dat hij zegt. En uw vader. Als een kind dat zijn hart uitstort. Voor de vader. En met al je noden en behoeften. En waar of dat mee gekweld zouden worden. Zij innerlijk afhoudt het. Omdat zij de Heer te Ach, dat is de vertrekende plek. Voor de kerk Gods. En als je zulke plaatsjes nou nog nooit gehad hebt. Dan moet je maar niet vaststellen. En maar niet rekenen dat Gods geest in u werkt. Misschien zeg ik het wel wat scherp. Maar er is er nooit geen een die zalig zal worden. Of die zal van die plaatsjes weten. De moordenaar aan het kruis komt niet meer. Maar anders zullen ze van die plaatsjes weten. Niet om van het bidden de grond te maken we vinden dat christus eh, die zegt nog en die handelt in dat kapitel dan de bidders waren die het deden op de hoeken van de straten. en dat worden dan van die echte bidders gehouden die zo echt kunnen bidden en dat zou wel waar wezen maar mijn dus een god ziet naar het hart en dan kan de fariseer bidden dat het buiten gehoord kan worden en er nog naar geluisterd kan worden. En met de zonde en de wereld aan de hand houdt. En een arme zond dat hij in de eenzaamheid verkeert met zijn schuld en zonde bij God is. Ik heb tegen u, o oh Heer, zwaar en menig maand is Ik bedekt voor u mijn zonde niet. Ik bedekt voor u mijn ellende niet. Ik bedek voor u mijn strijd, mijn verzoeken en mijn aanvechtingen niet. Ach, waar kan een zulke plaats soms wel eens te zoet zijn? Ik zei het. dat al is het, dan ze indirect geen gebedsverhoringen zouden hebben. Dan zijn het toch de liefste plaatsjes. En dat wil niet zeggen dat men dat elke dag doet. Maar er kunnen tijden en ogenblikken in het leven wezen. Dat we voor heel de wereld zo'n plekje niet zouden missen. Als we eens verwerdigd mogen worden met Hanna. De ganse hart uit te storten voor het aangezicht. De, zieren, de ganse hart. Ze weer door heli wel verdronken gehouden. Maar God in de hemel, die was ook daar. En die hoorde haar gebed. En die verhoorde haar gebed en beantwoordde haar gebed. Haar lippen waren met geen bedrog besmet. En de klacht mocht ze uitstorten voor het aangezicht des Heers. Wij vragen dat we in het avontuur bij vernieuwing. En nogmaals uw aandacht uh, voor zondag 45. En daarvan de twee laatste vragen met het antwoord. We noemen die zondag 45, eh, vraag 118 en 119 met het antwoord. Eh, waar we al dus lezen, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Antwoord, alle geestelijke en lichamelijke nodig welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Antwoord, eh, vraag 119, hoe luid dat gebed? Antwoord onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den bozen, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen tot zover. Hebben we naar aanleiding van 116 uh, stilgestaan? Bij het gebod dat men moet bidden. Hebben we verleden week bijzonders bij vraag 117 stilgestaan. Hoe men moet bidden. Dan uh, staat ons nog te overdenken. Waarom gebeden moet worden. En wensen dan in de eerste plaats stil te staan. Bij de aangebedenen. In de tweede plaats bij de gebeden. En in de derde plaats bij de bidder. We zullen kracht en weinig tot onderwijzing te spreken. Uh, vooraf zingen we nog van de 28e Het eerste en het vijfde vers. Ik roep uh, tot u, o oh, evig wezen. Mijn rotsteen nooit naar ijs vol prezen. Wend niet als doof van mij uw oren. Zwijg niet, laat mij uw antwoord horen, opdat dat ik niet gerekend word met die in het graf zijn neergestort. En wat er verder volgt in het eerste en vijfde vers van Psalm 28. gaan dat we verleden stilgestaan hebben bij uh, Hoe er, dat er gebit moet worden. Hoe er gebit moet worden. En thans wat er gebid moet worden. Hey maar, nog even terug naar de eerste vraag. Waarom is het gebed den christenen van nodig? Omdat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade heilige geest alleen aan diegene geven wil, die met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daar bidden en daarvoor danken. Dus, daar wordt het gebed geboden, maar hoe? We zeiden in het stuk der dankbaarheid. We moeten steeds in gedachten houden dat we nog spreken over het stuk der dankbaarheid. Dan verleden week wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. Uh, dan hebben we stilgestaan bij drie zaken. Uh, ten eerste het enige voorwerp des gebeds. De rechte gestalte des gebeds en de enige grond van verhooring tot het gebed. Als het telns uw aandacht is, dus vragen over vraag 118, wat heeft God ons bevolen te bidden, willen we eerst nog even in, in, in, stilstaan bij de aangebedenen. En waarom? Wel, mijn heurdes. Uh, men heeft door de eeuwen heen uh, verschillend zich voorgesteld wie God is. En we hebben dat stukje helemaal niet gelezen uh, gisteravond of gistermiddag. Uh, dat daar die professor Carter uh, God voorstelt met een menselijk lichaam. En dat is zich vereenzelvigd. Als God met de mens, want dat God die bestaan komt zonder de mens en de mens die zonder God. Dat is een professor in de gereformeerde kerk, een theoloog. En moest indenken, mijn leurders, dat moeten nu, en dat is niet iets nieuws. Dat is al door de eeuwen heen steeds naar voren gekomen. Dat men zich een voorstelling heeft van den aangebedenen tot wie men bid want die gaat zelfs nog handelen over dat God spreekt over mond over oren over ogen over handen dus vergelijkt God eigenlijk bij mens Daar gaan we niet over uitwijken maar Mijne leurders, leg dat ook dikwijls niet in een mensen of in zijn gedachten. Dat wanneer dat hij bidt, hoedanig stelt hij zich God voor. Als een God die ogen heeft en toch zonder ogen is. Als een God die oren heeft en toch geen oren heeft zoals wij ze hebben. Als een God die spreekt en toch niet met een mond zo wij er eentje hebben. Als een God die werkt met spreekt over zijn handen en over zijn voeten. Waarin zijn kracht zich openbaart en toch geen handen en voeten zo wij ze hebben. Zodat wanneer we hier stilstaan een ogenblikje bij de aangebedenen. Dat we ons niet voor moeten stellen. Een God die zich openbaart als oren, ogen, mond, handen en voeten hebbende gelijk als wij ze hebben. Want bedenk eens, ons oor op zichzelf, mijn hoorders, is het oor niet het gehoor, maar het gehoor zit van binnen. En het oor geeft dat we op een zekere afstand kunnen we horen, maar op een zekere afstand. Ogen hebben we, die, waardoor ons verstand in werking wordt gezet, maar onze ogen hebben maar een zekere afstand die we beslaan kunnen. En haar mond hebben we kunnen maar spreken in zover dat onze stem geldt, zelfs hier openbaart het nog, laat ik het eens dus erg eenvoudig zeggen, dat er nog luidsprekers moeten zijn, dat anders de stem, nog geen eens tot achter in de kerk helder klinkt. Handen hebben we waarmee we onze arbeid verrichten en voeten waarmee we gaan, maar het is maar naarmate dat we kracht hebben waarmee we onze handen en onze arbeid kunnen verrichten. En nu heeft God de mens geschapen naar zijn beeld, maar mijn Eudes die heeft geen handen zoals wij ze hebben. En die heeft geen oren zo ze hebben. Die heeft geen ogen zo wijze hebben, geen mond zo wijze hebben. En maar is een geestelijk wezen. En als een geestelijk wezen is die een God en waarin bestaat, dat in hoofdzak in verstand en wil. En heeft God een mens geschapen naar zijn beeld en nou bestaat onze ziel in verstand en in wil zodat het verstand overlegt wat de wil zoekt uit te voeren waardoor het lichaam in beweging komt maar zo is het bij God niet daarom zou ik u even hoewel ik niet bekwaam ben de grootheid van het wezen Gods wanneer we de aangebedenen en overdenken tot wie we bidden dat God is een geest, zegt Christus. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Zodat hoewel God geen oren hebt, zoals wij ze horen. Hij nog dan een horend God is. In Amerika, in Afrika, in Australië, op de oceanen. En waar dat de mensen zijn, daar is God met zijn gehoord. Zonder dat hij een oor en een gehoor hebt zoals wij zijn. Als een geest. Een onzaggelijke majesteit. Dat mijn oor Hij heeft zulke een wonderbaar gehoor. Ik probeer op menselijke wijze iets van de nagebedenen te zeggen. Dat wanneer we hier vanavond zijn. Of in Afrika of in Azië of in Amerika. ...die een gebedje doen... ...dan hoort God het hier zowel als... ...als dan er op de oceaan zijn... ...die daar een gebedje doen... ...zodat een God met eerbied gesproken... ...miljoen bidders tegelijk kan horen. Ik zeg even deze dingen... ...als we hier spreken over de aangebetenen... ...dat we ons een weinigje bewust zouden zijn... De grootheid van het wezen God. Waarvan we lezen in het boek van Job. God is groot en wij begrijpen het niet. Die God zou kunnen begrijpen, die zou God moeten zijn. Want God is niet te begrijpen. Daarom mijn uur, dus als zal weer even stilstaan zeggen. Bij de aangebedenen. Dat wanneer in Gods woord op menselijke wijze gesproken wordt, zou hij dit oorplan niet horen? Dat hij het gebed hoort en verhoort? Bedenk dan eens, wie is God? Wat zou ons dat moeten vervullen met eerbied en ontzag? Niet alleen dat hij hoort, maar hij neemt van alles wat hij hoort kennis, zodat van al de miljoenen die er op de aarde zijn, hun gebeden, al is het van miljoenen walgelijk en dat hij ze hatelijk vindt, omdat ze hem niet huldig in hetgeen dat het hij is, hoort hij ook al de woorden. De woorden niet alleen in het gebed, maar ook onze, uh, onze gesprekken. Zowel over de ganse aarde en waar ook. In de verborgenste plaatsen, daar hoort God de gesprekken. Eh, kennen wij zodanig God? O mijn houders, als we bij elkaar zijn, op gezelschap, op bij families of dergelijke, staan we dan wel eens bij stil, hier is God, die hoort onze gesprekken. Wat een geringe kennis hebben we. Van het wezen gods en wat een verkeerde bevatting hebben we soms van die, van die grote God. Niet alleen mijn reurders dan zijn oren zodanig zijn. Dat wil zeggen geen oren hebben gelijk als wij. Maar anders horen als wij. Want wij eh, zeggen kunnen elkaar op een afstand horen. Maar God die helemaal naar de vervullend is zodat hij onbegrijpelijk is voor ons eindig en in zonderheid voor ons verduisterd verstand. Vandaar het als we er even bij stilstaan. mijn heur is de aangebedene wat zal ons gebeden zijn. Als we ten andere zeggen de aangebedene die ogen heeft, niet zoals wij ze hebben. We zeggen wij kunnen met onze kogen een zekere afstand bepalen. Uh, maar verder niet op zijn hoogste enkele kilometer, dan kan je niets meer zien. Maar bedenk eens, mijn hoorde, God heeft genoeg zoals wij ze hebben, die maar een zekere afstand bepalen, maar zijn ogen doorlopen de ganse aarde, zodat de verborgenste plaatsen der aarde, daar zijn de ogen des hier. Dat wil zeggen, daar hij zijn alomtegenwoordigheid, zijn hij, openbaart zich op alle plaatsen. Daarom weer, mijn herders, wat geldt het ervan? Wie is God? Het die elk mens in het bijzonder naspeurt. En alle mensen tegelijk. Ach, het is heus geen wonder, mijn herders, dat de Godlogenaars zijn. Weet je waarom? Men wil God begrijpen? En waar God niet te begrijpen is. Alleen door het geloof te geloven is. Dat hij is zoals hij zich in zijn woord openbaart. Daarom moeten we ook alleen leven. En het geloof wordt het alleen in het woord. Bedenk eens. mijn houders de aangebedenen. Dat zijn ogen doorlopen. De ganse aarde. Ach. Geen plaats is er voor hem verworren, dat hij zegt al groef je in de hel, zo zal ik je vandaar halen. En al was dat je nest telde tussen de sterren, zo zal ik je vandaar stel. We vinden zelfs nog dat hij het getal der sterren telt en hij roept ze alle naam. Dat zijn ogen doorlopen de ganzen hebben, dat hij ons alle naam kent. Dat Hij elk in het bijzonder kent en dat niet alleen, maar, mijn heurdes, dat Hij ook nog in ons hart kijkt. niet in één mensenhart, maar Hij kent alle mensenhart. Wie is God? Ik kan u nooit uitdrukken, mijn heurdes. het wezen Gods en wie God is. Dat moest ons wel vervullen. Met Heer biedt hen ons zacht. Er wordt over God gesproken dat die mond heeft. Maar mijn hoort is met onze mond. We ons woorden te kennen. Onze lippen moeten we gebruiken. Om, en onze tong om onze gedachten te zeggen. En met woorden die op een zekere afstand gehoord kunnen worden. Maar mijn hoort is het woord van God. Zijn woorden... Die gaan over de ganse aarde. Al is het alleen maar dat hij zich openbaart in de schepping en in de natuur. En waar worden zijn bliksemen en zijn donderslagen niet gehoord op welke plaatsen er rijden? Zelfs waar wordt zijn woord niet gehoord? En merk eens, mijn ouders, hij spreekt niet alleen hier vanavond door ons, met ons door zijn woord maar over de ganse herden, want zijn woord loopt zeer snel zodat we in de derde zet de aangebedenen die in zijn woord ons spreekt wie of dat hij is wanneer we het hebben over zijn handen Mijn mijne hordes handen die gebruiken hoofdzak om onze arbeid te doen maar bedenk eens Gods woord leert over zijn handen, die geen handen heeft. Maar wat openbaart zich zijn kracht? En zijn kracht was dat hij door het werk zijner handen daar gesteld heeft. Hemel en aarde, al de schepping door zijn hand voortgebracht. De almacht van God. Wij kunnen met onze handen, in zover dat we kracht hebben, onze arbeid verrichten. Maar wat een arbeid heeft God gedaan. De schepping van de wereld. De onderhouding van de wereld. En de verzorging van de wereld. En van de hemel en van zon en manen sterren. Ach, we zullen met de dichter van Salm 93 moeten zeggen. Hoe groot zijn Heer uw werk. Hoe wijs is uw beleid. Hij stelt met mogelijkheid elk deel zijn juiste perken, maar dan ook Een ziel aan stof geklaasd. Beseft Gods daten niet geen dwaas, weet wat hij ziet zijn oordeel is vandaag. En als we nu spreken, hoewel dat hij geen hand heeft, maar daarin zijn kracht komt openbaar. En mijn hoort is omtrent zijn voeten. En we vinden nog over de voetbank zijn voeten, dat is de aarde. Maar in wezen heeft God geen voeten. Maar het bewijst met onze voeten gaan we van de ene plaats naar de andere. Het zijn we onze arbeid te verrichten van ons sinds. Merk is, hoewel God geen voeten hebt zoals wij. Maar is die herneed, gereed om. Hij heeft ter beschikking. Alles wat op de aarde is tot verzorging, tot bescherming, tot bewaring. Van ons tijdelijk leven. En in hoofdzaak nog wel mijn huddes. Voor zijn kerk het geestelijke leven. Zodat wanneer we hier. Het is maar iets stamelen wat ik doe hoor. Eh, eigenlijk een beetje tobberig misschien. Maar ik zou even. Als God het wilde gebruiken. Een weinigje een in indruk willen geven. Van wie is God. Wanneer wij bidden tot God, de aangebeden. En als we dan eens een door het geloof een levendig besef en een indruk krijgen van het wezen Gods, Ach, we zeiden verleid week zondag nog, daar zegt Abraham, ik verfoei mij in stof en as. Zien zijn nietigheid, zijn kleinheid tegenover dat hoge. Heilige en vlekkeloze wezen. Die in zijn godsregering regeert over al wat leeft en zich beweegt. Die ook de tijd na zijn eeuwig raadsbesluit besloten heeft van ons geboorte, van de plaats onze geboorte, van de plaats onze woning, van de plaats van ons sterven. Alles geschiet. Na zijn eeuwig raadverslag. O wie is God. Wie is God. Die zich nader komt openbaar Wanneer we vinden in de zoon van zijn eeuwig welbehege. Die onze menselijke natuur aangenomen heeft. Oren, handen, voeten en mond had. En, mijn is met zijn oren het geroep des ellendigen. Vanmorgen, hoe we nog zitten met zijn ogen zachting, En het Nathanael onder de vijgenboom. En, en zijn goddelijke kracht openbaarde zich in het stillen van de wind, in de doden op te wekken enzovoort. Zijn godheid verborgen, zijn menselijke natuur. En zelfs las in de harten van anderen goed dan ze over hem dachten. Bedenk maar als Simon de fariseer, dat hij precies zijn gedachten openbaart. Christus heeft onze menselijke natuur aangenomen... om zonder, die hij daartoe geordineerd heeft, weer met God te verzoeken. Zodat niet alleen in de uiterlijke zin God, oren, mond, hand en voeten enzovoort... om te zien, te horen, te redden, te helpen, zijn woord te geven... Maar ook anderszins in de geestelijke zin. Mijn En Dan ziet hij de noodruft en de ellende van de ellender. Ook de geestelijke behoeften. En in zijn wezen openbaart zich in de zoon van zijn eeuwig hoofdbergen een beantwoording. En met zijn ogen, zijn oren, zijn mond, zijn handen en zijn voeten. En in zijn onderheid. God, God wordt een hart toegeschreven. Egenwanden toegeschreven. Zijn de rommelen van ware maatregelen. Ach, we gaan hier maar afstappen. Ik kan u nooit zeggen wie God is. Als we ooit verwijderd mogen worden. Om de God der schriften strekjes in de heerlijkheid. Omringd in zijn majesteit onbegrijpelijk maar alleen door het geloof te geloven en we krijgen die God te kennen en die God wordt ons deel is het wonder dat de dichter zegt geloof zij God met diep onzicht in hoeverre mijn houders we kunnen over godsdienst praten en over de Heeren praten ach het allemaal even makkelijk maar ach als we eens een ogenblikje bij het wezen God bepaald worden. Wie is God? Wie is God? Die de mensen wijsheid gegeven heeft om in dit leven uh, zich te kunnen helpen onderhouden. Uh, met een arbeid te verrichten enzovoorts, waar we het dan niet over uit gaan wijden, uh, Genoeg ervan. Ik leg er even de nadruk op. Ach, omdat er zo dikwijls verkeerd gedacht wordt over God. En, het openbaart zich wel, aan mijn houders, verborgene gesprekken die niemand mag horen, die soms niet zo rechtzinnig zijn of niet zo goed zijn. Niemand mag horen, dan denken we dat we God buiten de deur sluiten. Verborgen zonder die niemand mag zien, is het of dan we God buiten de deur kunnen slaan? Maar laat ons in gedachten eens houden: ach als we daar eens bij mochten leven, wie is God? De aangebedenen. waarom hier staat in onze vraag? Eh, wat heeft ons God bevolen van Hem? Alleen van hem te bidden. hen zijn we dan bewust. Eh, tot wien en van wien. En aan wien wij onze bede, Onze vraag, onze behoefte. Of is het dikwijls alsof ons gebed eh, dat wij wat doen moeten. En God ook nog een beetje helpen. Wij hebben dikwijls wat voornemens. Waar we God een beetje bij willen hebben om ons zin te hebben. En als God het nog geeft, soms in een verkeerde zin. Wat op de grootste ellende uitloopt, Wil ik je bewijs geven? Worden we nog even. Als ik denk dat het volk Israël tot Samuel zegt, geef ons een koning. En waarom? En wel, andere volken hebben een koning verdiend voor de volkstrijd. Alsof God die machtig was en bewezen heeft Zuid-Egypte land te lijden. Eh, maar ze krijgen te zien. Je zou zeggen een ik Geef ons een koning. En hij gaf zijn koning. Maar in zijn toorn. hij nam hem weg in zijn grimmigheid. Wat was gevolg? Dat het de laatste een tijd aanbrak. Dat er geen zwaard of spies meer te vinden was als we alleen bezouden. Filistijn in het land. O, mijn hoortes, laat ons toch denken. En wat we dan mogen bidden, we zeiden het gebedenen. En waarin bestaat dan het gebeden? Dat een onderwijzer zegt, alle lichamelijke en geestelijke, nee, dat staat er niet. Wat dan? Alle geestelijke en lichamelijke noden... ...welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed... ...dat hij onszelf geleerd heeft. Dus in de eerste plaats... ...let op mijn houders... ...in de eerste plaats geestelijke noden. In de tweede plaats voor het tijdelijk leven. Wanneer we hier vinden... En lichamelijke noodruft. Een geestelijke noodruft. is dat En wat is uh, de bedoeling daarvan? Uh, wel, mijn hoort uh, is. Dus. Lichamelijk is voor een tijd. Zo'n hoogst. 80, Zeer ouder. Soms nog 90 jaar. En uh, dan heeft men soms geen eens meer behoefte. kan men een bijna zo'n reed stellen. Dus. Uh, dat is lichamelijke noodruft. Die op zijn hoogst eh, 60, 70, 80 of 90 jaar nodig is. Maar geestelijke nooddruft, waarin bestaat dat? Onze onsterfelijke ziel. Op weg en reis naar de eeuwigheid. En wat geeft die geestelijke nooddruft te kennen? Wel, mijn hoorde bestaat dat we ten eerste dat leren kennen als een nooddruft, als een behoefte. Dat we leren kennen de waarde van onze onsterfelijke ziel. Want wanneer we de waarde van onze onsterfelijke ziel niet leren kennen. Hebben we geen geestelijke nodig. Dan kunnen we God God laten. En God aan zijn plaats laten. Let op de ernst mijn godes van dit onderwerp. Wanneer we hier vinden. En niet alleen de aangebeden, maar het gebeden. Ten eerste zeggen we geestelijke nodig. Dus dat ziet op het welzijn van onze onsterfelijke ziel, zouden hier een uitgebreid veld vinden als we hier uitvoerig gingen spreken over geestelijke nodig. Want dat geldt niet voor degene. Die toch voor eigen rekening lopen. Maar dat geldt voor de ganse kerk. En voor de verstgevorderde in de genade. Want wat houdt dat in geestelijke noodruft? Wel dat we niets in ons zak hebben. Dat we niets bij de hand hebben. Dat we afhankelijk moeten zo Zodat zelfs het geestelijke leven van Gods kerk. Kan ze doorwezen. Kan ze doodwezen. En eh, mijn heer, dus waar geeft dat dan te kennen. We vinden nog van de gemeente van Odyssee, Dat was de kerk. Dat hij zegt. Ik heb tegen u dat je eerste liefde verlaten. Je bent nog koud nog heet. Ik zou je uit mijn mond kunnen sturen. En dan wekt hij ze op. Tot geestelijke behoeften. Wanneer dat u zegt, ik raad u dat u van mij koopt enzovoorts. Merk eens, die geestelijke nooddruk zal er blijven tot het laatste ogenblikje dan hier aan deze zijde van het graf zetten. Nu zeggen we, en we zouden hier een uitgebreid veld vinden, als we hier zouden beginnen met de geestelijke nooddruk, er staat hier uitdrukkelijk, wat heeft, ons God bevolen van hem te bidden alle geestelijke dus geestelijk dat is niet wat iets dat ik in mijn hand krijg maar in mijn hart dat moet daarvan zelfs zijn de behoefte deszakel waarvan we vinden in Psalm 100 in Psalm 72 noodruftige verschonen aan armen uitgenaam zijn hulp met haar verlossing tonen. Hij slaat hun zielig aan. Geestelijke nodig En geeft eigenlijk te kennen. Hoe arm of dan we zijn. Wanneer het gaat om het geestelijke leven. Ik zeg. De kerken gods. Die hebben het hier in de binnenzet. Die met de bekering kunnen pronken. En die met de bevinding kunnen pronken. En een goed bekeerd mens, die kunt makkelijk buiten God stappen. Maar wanneer we onze dodelijke armoede leren kennen, waarvan dat hij nog zegt, ik zal mij doen overblijven, een ellendig en een arm volk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Zij een uitgebreid veld, wanneer we hier zouden beginnen, wanneer God een mens gaat bekeren, door zijn heilige Geest. ...dan komt daar geestelijke nodig. En die geestelijke nodig ...zal aanstonds... ...de toegang nemen tot het gebed. Al is dat men zelfs nog zo goddeloos geleefd heeft. Om even een beeld te geven... De ...duidelijkheid zelf. We hebben hier een vriendin gehad in de tijd... Eh, ...wel buiten ons dorp, maar ze kwam al eens hier. Die had op de planken gestaan... Als toneelspeelster. En dacht niet om God. Dan verdacht niet dat er een God was. Uh, maar haalde er hart op in de zon. Maar op een keer wordt God ze te sterk. En het eerste wat ze moest doen was breken met de zon. Maar nu binnen. Ja dat had ze nooit gedaan. En uh, toen kwam ze aan de weet. Op grond van Gods woord. Dat ook. Bij het gebed behoorde het buigen van de knieën. En dat durfde dus niet. Ze werd wijs gemaakt, die benen die ze gebruikt hadden om de goddeloosheid te bedoelen, als ze de knieën zou buigen, dat God ze de benen zou breken. Dus ze durfde niet en hou het lang. Maar het werd ze zo nood, de zonde en de schuld en erop een keer. Ach, ze durft dus hier de knieën niet te buiten. Toen valt er in haar hart. Het is beter kreupel en verminkt het leven in te gaan. Dan twee handen en twee voeten te hebben het helse vuur geworpen. Zal op de knieën. Dan maar gebroken binnen. Maar kon God niet mis. Daar is geboren worden een hartelijke noodruk. Dat wil zeggen behoefte des hartes. Die begint al in, hoe wordt ik rechtvaardig verlofd? Die begint al, heren, leer ons bidden. Want over het algemeen, we bidden wel echt allemaal. Ja. En het is van God bevonden. ook. Maar mijn woord is voldoend. Leggen we de heren een lesje voor om te bidden, zo wij het graag hebben. Of zijn we met onze geestelijke nooddruk bij God? En dan, die geestelijke nooddruk zeggen we bij aanvang en bij den voortgang. En die ten eerste bestaat hoe van onze zonde verlost wordt. Wanneer we van onze zonde verlost mogen worden. En wanneer we gerechtvaardigd zouden worden. En hebben we steeds nodig dat we. Onze geestelijke leer leren kennen. Dat wil zeggen, ik ben afhankelijk. Laat ik eens een heel eenvoudig beeld nemen. Een kind dat geboren is. En dat is geheel afhankelijk van de zorg van de moeder. En die kan in het eerst niets anders doen. Als ze niet kunnen praten, kunnen ze met schreeuwen de te kennen geven. Dan kan je ze in de wieg te met horen schreeuwen van de noeder. Eh, dan eh, bidden ze niet eens. Eh, maar dan hoort die moeder. Dat kind heeft behoefte. Dat kind moet geholpen worden. Wanneer ze beginnen te praten. Dan kunnen ze al spoedig zeggen. Eh, waar ze op gesteld zijn. Al is ze het maar aan kunnen wijzen. Die kunnen geen eens zo lang verhaal maken soms ik haal even maar dit eenvoudige beeld aan om het duidelijk te maken eh, waarin de nooddruk bestaat afhankelijk te zeggen van een God eh, die omtrent het geestelijke leven door zijn eeuwige zoon heeft laten verwerven alle geestelijke en eeuwige weldadigheden en eeuwige zegeningen die beantwoordt aan alle nooddruft, Christus alleen, die verworven heeft al die zegeningen, in en door Christus kan God beantwoorden aan onze geestelijke nooddruft. Maar als we nu moeten gaan separeren waarin die geestelijke nooddruft bestaat, en niet in deze zin, ik wil wat zo graag verkeerd worden, en ik bid er wel om hoor, en ik bang mijn knieën wel. En ik zoek ook de eenzaamheid wel. Stille zeven hoor. Dat kan een vruchtwezen van een geluksbetrekking. Laat ons in gedachtenis houden. Onze geestelijke noodruk. Kom in de eerste plaats zo openbaar als we God leren kennen in zijn wezen. En dan leren kennen. Ik ben buiten, ik ben God kwijt. Ik ben God kwijt. O, mijn verheerders, waaruit de zich immers nog stil stonden, dat het dichter zegt, mijn ziel dorst naar God, naar de van God. Hij de noodrucht en dorstte, waarvan Christus zelfs getuigt zalig, zijn ze die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Wanneer we vinden, een geestelijke noodrucht, daar geeft een weder in te kennen, dat hij gelooft dat God beantwoorden kan aan al onze behoeften. Hebben we zonde dat God ze vergeven kan? Zitten we in de banden dat God ze los kan maken? Zitten we in duivels dat Hij ons verlossen kan van de heerschappij des duivels? Zitten we in de strijd dat Hij het voor ons op kan nemen? En zitten we in ellende dat Hij ons kan verlossen? En leren we onze vriendschap schennen, dat hij ons kan verzoenen. En mijn hoeders, een beantwoording tegen alle nood. Vandaar het, het zelf dan voor degenen die noodruftige zijn. En in de nood hunner ziel, dat wil zeggen zielenoot. Ach, die zullen een verborgen plaatsje hebben. Willen verborgen plaatsen. Ach, die krijgen te met behoefte om in de eenzaamheid niet, dan ze niet weten dat God alom tegenwoordig is. Want dan kan ook een schietgebed gebeuren bij eh, de koning uit de zestig, dat daar de Emilia de beker overgaf. Eh, daar gaat die man te kennen dat God alom tegenwoordig was. En maar anders kan er ogenblikken zijn dat men behoefte heeft aan de eenzaamheid. Aan de eenzaamheid, ik leg voor uw oog mijn weg en handel bloot. Mijn hart voor God blootleggen. Ach, zouden de die andere onzultig zijn. Wanneer we hier vinden het geestelijke dan zijn ze niet die schoten te honderd teksten en vers hebben, want die zijn rijk en verrijkt, er geen ingebrek. Maar die de armoede leren kennen. Dat zijn niet van die hoogvliegers. Als luchtballonnen die uit elkaar barsten. Hoe schoon ze soms ook lijken. Maar zijn ze die in het stof ligt meer gebogen, Die wordt door hem weer opgericht. Die krijgen te kennen. En te geloven ten eerste. Dat Gods in het verborgen gezien. Gods verborgen omgang. Vinden zielen daar zijn vrezen honden. Die krijgen te geloven en te kennen, en dat God die wind verborgen ziet, maar dat is een groot, Ach, dat al is het dat niemand ze hoort, ze geloven God. dat God ze hoort. Dat hij ze ziet en mijn oordes, en ze geloven tevens een moord, waardoor zijn lippen gegaan is. Waarin dat hij gepredigd hebt, wendt u naar mij te worden behouden. Waarin dat hij gepredikt heeft, die tot mij komt, zal er geen zout worden. Niet alleen dat, maar ze leren ook kennen. Hij is een krachtige hand, dat hij machtig is om te redden. Machtig is om te verlossen. Want ze betwisten zijn almacht niet. Bedenk. als we denken en gaan geloven dat God ons niet meer kan helpen, dat we aantasters zijn en betwisters van zijn almacht. Als we geloven dat het bloed van Christus niet uh, genoeg is. Om ons te reinigen van al onze zonden. Geven we daarmee te kennen. Dat we verachters zijn van het bloed van Christus. Maar wat leert nu. Den oprechte. Uh, de ware bidden die om geestelijke nooddrift, Ach uh, die geloof. Dat er in hem een eeuwige volheid is. Dat hij vrij is. In hoeverre dat hij hun gebed verhoort. Dat hij vrij is in hoeverre dat hij beantwoordt aan hun gebed. Dat hij vrij is dat hij hen geeft wat hij van hun wil. Want we moeten rekening houden. Dat wij kunnen in ons gebed onze behoeften en begeerten wel voor de Heer neerleggen. Maar, mijn hoorde, God weet wel en heeft genoeg om te beantwoorden. Maar op zijn tijd zodat wanneer dat de geestelijke behoefte beantwoord wordt, het niet zodanig is. En ik heb er wat om gebiddeld en je moet ook maar bidden. Nee, want dan maken we en gaan we van ons gebed, gaan we eigenlijk weer grond en waarde maken. Nee, de behoefte in het hart, de geestelijke behoefte, moet een hartsbehoefte zijn waarin ik mijn nood aan God kom te kwaas. Mijn geroep uit angst en vrezen klemt tot u het opperwezen. Laat ons toch in gedachtenis houden, mijn ouders, dat het niet gaat over dat we zo goed kunnen bidden of het zo goed gedaan hebben, zeggen oog. Maar ik kan het het oor en het oog van God aanschouwen. Ach, zou hij dit oorplan hier horen? En het ook vermeet niet zien. Op deze zal ik zien. Op de armen. En de ellendigen die voor mijn woord bent. Dat is de leer van God. Zo. Zodat wanneer we hier vinden. Uh, de, uh, de bidden. Uh, de inhoud van het gebed. mijn hordes. Uh, wat vinden we dan? De geestelijke nodig. Niet alleen. Maar hij schrijft er ook nog bij, uh, de lichamelijke en lichamelijke nodig, Dus ook voor de tijd. Uh, wat geeft hier de onderwijzer te kennen? Dat hij gelooft in Gods almacht. Zodanig gelooft in Gods almacht, wat we al verleden hebben in ons geloofsbeleid. En is vanavond nog gelezen, ik geloof in God en Vader... Den almachtige schepper heren des hemels en de aarde En nu in het geloofsvertrouwen van hem begeren ook lichamelijke noodruft. God weet dat we ook lichamelijk noodruftig zijn. Dat wil zeggen dat al is het dat we geld en goed en eten en drinken van alles hebben. Maar neemt u onze gezondheid weg dan helpen we niets. En het heeft geen waarde ook. Ons geld kan onze maag niet in orde maken. Nee, we moeten ons bewust wezen. Onze lichamelijke nodig eh, Dat we dagelijks nodig hebben. Ten eerste eh, de verzorging door spijs en drank. Dat gaan we niet over uitweiden omdat het in het gebed nog tevoren komt. Ten andere onze lichamelijke nooddruft dat we niet overbezorgd moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat men niet moet zorgen. God heeft uh, zo de aarde geschapen dat er in de zomer uh, geoogst moet worden om in de winter te kunnen eten. Maar als het gaat, mijn heerders, over lichamelijke noderen, geestelijke en lichamelijke noderen. En uh, wil zoveel zeggen, als je je ziel aan God toe betrouwt, kan je lichaam aan God ook toe betrouwt. Hebt u voor de ziel spijs bij nodig? Hebt u voor de ziel klederen der gerechtigheid om te bedekken? Hebt u voor de ziel het water, de geest der reinigmaking? Wat dunkt u? Zou die dat, dat voor het lichaam niet hebben? Wat dunkt u dat Christus alleen maar verworven heeft? Dat onze ziel geborgen en ons lichaam... Dat een temp... Een tempel is, als onze ziel verenigd is, een tempel, des heren. hier, dat God niet voor die tempel zou zorgen. Openmaart zich niet, mijn houders, dat er groot geloof beredeneerd kan worden. Maar wat de praktijk van het geloof is, hier vinden we dat de bidder, het gebedene, gaat over geestelijke en tijdelijke noden. En die is zowel in Nederland als in Duitsland. Of waar ook. O mijn Godes, Hier huldigt een bidder. Die huldigt een God de Vader. Als de Vader van alle barmhartigheid. Als de verzorger van geestelijke en lichamelijke. Zelfs zijn. Als we het zelf maken geloofdeelachtig. Dan zijn we in een veilige verzekering. Heilige verzekering. Ja. In de hemel, daar lees je nooit uh, dat uh, de tijd zacht eruit gaat. Financiële werkzaamheid. Dat de bodem van de schatkist leeg gaat. Geen fallissementen. Nee, mijn herders, Er is één God. En bij God een eeuwige ja. In dat opzicht, Ah, we zijn, als God ons leven geeft, straks is 70 jaar. Maar dan hebben we in dat opzicht over God niet te klagen gehad. Wel over ons eigen dat we dikwijls zo ondankbaar zijn. En we hem niet helder gezond is. O, oh, laat ons toch bedenken, mijn huls. Dat hij een God wil zijn. Voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. In leven en in sterven. Zedelijke en geestelijke nodig. Dat is het inhoud van het gebed. De zorg voor onze ziel, daar heeft Christus voor geboekt. Opdat we weer in gemeenschap met God gebracht zouden kunnen worden. En voor het lichaam, daar heeft Christus voor in zijn lichaam geleefd. Om. De spijs en de drank te verwerven. Waarvan dat hij nog zegt in het kapitel die straks gelezen is. Zoek eerst het koninkrijke gods. En we zijn het geven zorg. Zie de lelien des velds. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En nochtans heeft God ze met eerlijkheid bekleed. Schonder dan die van Salomon. O dat schone geloofsvertrouwen. Waarvan de kerk gezegd. Geen ijdele zorg. U van het heilspoort dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouwt op hem. En de uitkomst zal niet falen. Ach, dan geldt het er ook van indien gij bidt. En gaat in uw binnenkamer en sluit de deur. En uw vader die in het verborgen zit. Zal het u in het openbaar vergelden. Zal God bewijzen. De goden zijn van zoren. Wij kunnen knoeien met de waarheid. Maar de waarheid die knoeien niet met de kerk. Als we op ons plek maar zijn, mijn heus. Dan is het een behoefte des harten. Met onze geestelijke en lichamelijke noden. Wanneer in ziektes of in welke omstandigheid van het leven. Dan moeten we niet altijd rekenen. Dat God onze gebeden verhoort. Dat we het willen hebben of krijgen zoals wij het graag zouden willen. Nee, maar dat we in onderwerping, waarvan we in de derde plaats nog even stilstaan bij den bidden. Uh, bij den bidden, ja. Uh, daar heeft Christus een voorsticht van gegeven. Wanneer we hier vinden, uh, wat, wat, welke de Christus begrepen heeft in het gebed, had hij onszelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Ja. Ach, nou gaan we de bidder even belasten. Hoe luidt dat gebed? Die begint te zeggen, onze vader die in de hemel zit. Er gaat voorop het geestelijke knaldrif en dan vinden we drie beters. daar het niet gaat over de kerk zelf. Er gaat het over uw naam. Worden geheiligd. Uw koning in krijg komen. Uw wil geschieden. Een baroge onder God. Zou dat de oorzaak niet zijn, mijn houders? Want dan volgen de andere drie weten. Geef ons zedels dagelijks wilt en vergeef ons onze schuld. En leid ons niet in verzoeking enzovoort. Dat willen we wel. Maar nou de eerste drie beten. Huldige zijn naam. Heilige zijn naam. Geld de eer van God. Wat legt voorop in onze benen. O oh, bedenk eens mijn heus. Hier vinden we het gebed. Dat Christus zijn kerk achtergelaten heeft. En dat door zijn kerk gebeden. En zelfs geboden is geworden, gij dan bid, altijd. Dan geef ik dat ik ken onze Vader, die in de hemel zij, de God van hemel en van aarde, waarvan we zo even de grootheid van zijn wezen zochten uit te drukken en dat nu hier gehandeld wordt over de bidden, de ware bidden, de oprechte bidden. De bitter hè, die niet als wortel heeft zijn eigen liefde. En God zich moet schikken naar dat wij graag willen. Want er worden wel gebeten gedaan soms met tranen die God niet beantwoordt. Want er kan de wortel van zijn eigen liefde. Ach, laat ons toch onderzoeken, mijn rots. Wat is ons hart kunnen we met David zeggen? Ik heb geen bedrog op mijn lippen. O, oh, wat ons toch bedenken... dat we hier vinden de oprechte bidder. Waar de onderwijzen... we vinden drie beters die gelden het wezen was. En drie beters die gelden de kerk. Maar de eerste gaan voorop. Ja. En nu hebben we reden... en zo de Heer wil en we leven... Hopen we dan eh, met de hulp van Gods eh, nog over deze zes beters eh, te spreken. Eh, wanneer we hier vinden het eh, eerste de aanspraak af. <tiek> we gaan thans eindig in verband met de tijd. En zingen we echter vooraf nog op eh, Psalm 116 het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij schenkt me hulp en hij redt mij keer op keer. Het is de eerste vers van Psalm 116. Als is een kind van God. Die een nauw leven had met God. En binnenkameren had. Dat hij wel eens zei. Wanneer zijn vrienden bij hem waren. Niet dat over hij als die deuren is spreken kon. Of als deze muren is spreken kon. Maar God weet alle dingen. Wat gebeurt er die man? Hij had wel vak in de tijd. En hij gaat een prachtig huis bouwen. En hij woonde in zijn huis. En op een keer kwam diezelfde vriend weer eens bij hem. En een gesprek en uw huis, ja, weer te zien. Het hele huis er wandelt. Slaapkamer, badkamer en voorkamer enzovoorts hele huis er wandelt. Toen zei hij en hoeveel in mijn huis. Hij zei, ik mist één ding. Eén ding mis. Mis je één ding. Wat mis je dan? Ik dacht dat ik het zo ingericht had. Dat ik alles ter mijn beschikking had. Ik meen één ding. Ik mis die bidkamer. Kan je hier de deuren ook nog spreken? Mijn ouders, De man weer zo zal hij moest het als schuld eigenen. Maar nou laten we die vraag eens tot ons eigen richten. Hebben wij ook nog een wit vertrek? Ik bedoel niet dat dat een aparte kamer moet zijn. Daar kan wel desnoods in de kelder of een plaatsje. Ze ligt een plaatsje waar men zich af kan zonder. Hebben we dat ook nog? Ach, zouden we en durven zeggen, als deze muur eens praten kon. Dan zouden ze kunnen zeggen, hoe dikwijls of ik hier in nood voor God gelegen. Hoe dat een Heer me beantwoord heeft. In mijn geestelijk leven en soms ook in het tijdelijke lichamelijk. Kom, doet u zelf de vraag. Ja. En gaat dan nog eens eventjes na, als u dat nog hebt. Als u dat nog zou hebben, een plaats van afzondering. Ach, we vinden nog dat de dichter zegt. Stort voor hem uit uw ganse hart. Gebeurt het dan nog wat? Dat je je hele hart aan God kwijt kan. Die zijn alomtegenwoordigheid. En zijn alwetendheid. Dat je die in kan roepen. Dat geen bedrog in je lippen is. Dat er geen bedrog op je lippen is. Om de Heer wat in zijn handen te stoppen. Want hij aanvaardt het niet. Nee. Ach, laten we ons hart eens nagaan. Wanneer zijn we eens eerlijk en oprecht voor God? Ach, wij zijn zulke argolistige scherzen. Wanneer die dichter in Psalm 119 nog zegt, Weer snel bedroog, o God van mijn gemoed. Laat uw genaamde uw wetten leren, ik kies de weg, der waarheid van me op. Van mij de, de God die haalt niet van huichelachtig. En van een huichelachtig gebed. En ook niet van huichelachtig werk. Je haalt van oprechtheid. De dichter zegt, laag oprechtheid. En de vroomheid mij bewondert. Ach, gelaten we de hand is op ons hart leggen. Want God kijkt ons anders en bekijkt ons anders als dan wij ons of elkaar bekijken. God beoordeelt ons anders als dan wij elkaar zelf beoordeelen. God bedriegen kan niet. O, dat God geeft, we dan we eerlijk voor God doen. Hebben we nooit geen plekje in ons leven. Waar we God is nodig gehad hebben. Alleen voor het lichamelijke. Soms nog uitkomst te geven. En niet voor het geestelijke. Ach dan zou het. Met één zou kunnen zijn. Ik heb veel. Maar ik ging er voor eeuwig mee verloren. Met een arme Jacob. Alles is een keertje moeten verliezen. En God overal. Ach, dan hebben we God aan ons kant. Bedenk, als we hier nooit die plaatsjes in ons leven gekend hebben, van onze geestelijke nootruf, om voor God je hart uit te storten, en geen kennis hebben van de grootheid en het wezen Gods, wat het strekkies wezen zal, van mijn houders, we zijn de streks, het gebed is de ademtocht der ziel. En gelijk wij niet kunnen leven zonder adem te halen, zo kan het geestelijk leven niet leven zonder de ademtocht des gebeds. Voor de ademtocht van de kerk. En dan wordt het niet alleen ik moet bidden, dan wordt het niet alleen ik wil bidden. Maar dan wordt het ik binnen. Ja. Als je nergens op buiten weer terecht kan. En bij niemand terecht zou kunnen. Dan mag je nog tot God komen. Maar laat ons bedenken. Als we dat hier niet leren kennen. Ach wat zal het wezen. Als dan we ons laatste gevechtje zullen moeten doen. Weet je wat dat wezen zal. Bergen gevalt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem. Die hier geroepen hebt, bid en u zal gegeven worden. zoekt en gij zult vinden, Klopt en u zal opengedaan. Die hier de deur nog open gezet heeft, wie is slecht, hij keerde zich heuwers. Om dan te moeten horen, gaat weg van mij. En dan tot de bergen en tot de heugd. Om ons te bedekken voor zijn aangezicht. En dan zal het te laat wezen. Dan zal het eeuwig te laat wezen. O God binnen de ernst nog op uw ziel. Hij We zouden met de dichter zeggen. Vraag naar de heren En zijn sterkte. En zoek zijn aangezicht voor u. Hebben we er iets van geleerd? Ach. Gij dan die God zoekt. In al uw zielsverdicht. Houd aangrijpen. Hij zal op grond. Van de arbeid van Christus. Op zijn tijd. En op zijn wijze. En tot de Heer van zijn naam. Zeker uw gebed verhoor. Dat je van getuigen mocht. Met de dichter van Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart. U weer. Wermelde Heer. U dankbaarheid. Om dan nog eens hier in beginsel. De dankbaarheid. En is nog eens even. de dank. lof en aanbidding toe te kennen. Heb God genade verheerd. Ach hij geeft ons gebed. Voor ons persoon. Maar ook voor onze naasten. Opdat dat zijn koninkrijk werd er uitgebreid. God tot eer. En ons tot zaligheid. Amen. Ach, hier. God is groot en wij begrijpen het niet. Zo moeten we weer als een nietig stofie gaan eindigen. Om tegen u te zeggen, hier, Dat we zulke, zulke nietigen en zulke huilebehoefende scherpselen zijn. En zeg u op dank dat u ons op deze dag in zoverre er weer door geholpen hebt. Zeg u op moedig dank dat we nog naar bidden. O oh God, gij mocht nog gebed geven. En nog uitgieten die geest der genade en der gebeden. Of dat er een weerkeren geboren werd. Om hier te leren bidden met een naar O God wees mij zondag genadig. Verzoen dan ook het zondige in spreken, zingen en bidden en danken. En ga nog met een lievelijk van ons. Van de plaats onze geloofing en verhoor ons om Jezus' willen. Amen. Onze slot zijn zij psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart u, weer vermeld, Heer, uw dankbewijzen, wat er verder volgt in het eerste vers van psalm 138.